Die toe is aan wat anders Tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer Altijd Weekamp sloopmelk. Sloopmelk. sloopmelk sloopmelk Sloopmelk Sloopmelk Sloopmelk Sloopmelk Sloopmelk We horen je denken Stop nou eens met dat sloopmelk Dat vinden wij nou ook Dus Zuivelindustrie Stop met sloopmelk Ja? Wakker dier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 Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Ik wil van mijn auto af.nl Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af.nl Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van uh, Peter Posters. Uh, net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja. Alleen nu staat er PVS. Op het PSV-stadion. Hm. Even over je zakelijke risico's. Stel, er gebeurt iets. Dan wil je het als ZZP'er goed geregeld hebben. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraalbeheer. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af. NL. Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij FOMAR. Vier vers gebakken roombotercroissants voor maar één euro. Elke zondag traditie bij FOMAR. 1 minuut over zeven, goedenavond. Het Q-Music News krijg je van Michiel Frazer Goedenavond. NAVO-baas Rutte heeft contact gehad met president Trump. Ze hadden het over Groenland dat Trump wil overnemen... omdat Rusland en China ook op Groenland zouden azen. Trump sluit militair geweld niet uit... en dat zou betekenen dat Amerika een bondgenoot van de NAVO aanvalt. Rutte en Trump praten later verder over. In Rotterdam en Nijmegen zijn demonstraties geweest tegen het Iraanse schrikbewind. In Rotterdam waren vooral Koerden, omdat ook veel mensen zijn vermoord in Koerdische gebieden in Iran. In Nijmegen zochten mensen vooral troost bij elkaar, omdat ze niet weten hoe het met hun familieleden gaat in Iran. De problemen voor trainer Robin van Persie worden steeds groter... want Feyenoord heeft de Stadsderby tegen Sparta verloren. In de Kuip werden 3-4 na een knotsgek slot... waarin Van Persie's zoon Shaquille bij een 1-3 achterstand twee goals maakte. Feyenoord leek een punt te pakken... maar in de laatste seconde scoorde Sparta opnieuw. En het EK Shorttrack in Tilburg was ook het afscheidstoernooi van Shinky Knecht. Die heeft nu de Gouden Speld gekregen. Een bedankje van de schaatsbond voor alles wat hij voor het shorttrack in ons land heeft betekend. Het eerbetoon deed veel met Shinky, die in tranen op de ijsvloer stond. Het weer van weer online? Vanavond en vannacht helder en het kan gaan vriezen. Morgen droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 4 tot 7 graden. En tot zover het AFB-nieuws. Dankjewel, Michiel. Dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Niet tenminste niet langer dan de 10 minuten. Uh, wel wordt er geflitst op de A31 tussen Leeuwarden en Harlingen, ter hoogte van Marsum. Daar staan ze bij 32,2. Q-music. Joey van der Velden. Ja, die zoekt vanavond drie Q-luisteraars die in de remise terecht zijn gekomen. Oftewel het eindpunt. Eerst Mark en Bunny. Q-music. Q-music. Q-sounds beter.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 yeah uh -huh.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 of ben ik nog een beetje verliefd, ik word maar depressief, oh man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 Dit Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die griet. Zometeen uh, Bruno Mars, Nieuwe Muziek, I Just Might, bij Q-Music. Ja, ik ga op zoek naar uh, Q-luisteraars die in de remise terecht zijn gekomen. Oftewel het eindpunt van de bus, de trein, de metro, de boot, maakt niet uit. Uh, we gaan meteen internationaal. Yvonne, goedenavond. Hallo. Hallo, hallo. Ja, nou, ja, uh, ja Yvonne. Ja, uh, zeg het maar. Waar, waar? Nou, laten we bij het begin beginnen. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat je in de remise terecht bent gekomen? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet helemaal. We wilden naar het eindpunt uh, van, de, van de route van de bus. Maar ja? uh, dat dit het eindpunt was, hadden we niet bedacht. Oké, okay, maar waar zat je in de remise? Uh, in Londen. Ja, is op zich geen verschrikkelijke plek om een keer... Uh, maar zat je ook in een dubbeldekker dan? Ja, we zaten in de dubbeldekker. Helemaal bovenin, helemaal vooraan. hadden Prachtig uitzicht. Ja. En uh, we hebben echt genoten van ons ritje. Nou, dat, <laughs> dat scheelt als het nou ook <laughs> even regen was. Maar wanneer kom je er dan achter van ik, ik, ben, ik, ben, ik ben te lang blijven zitten? Nou ja, hij sloeg op een gegeven moment linksaf en hij ging een poort door. En hij reed een heel groot uh, gebouw in waar uh, nog meer bussen stonden. En hij stopte en de motor ging uit en wij zagen de chauffeur voorlangs weglopen. En toen hadden wij zoiets van, hmm, oh, volgens mij is dit niet helemaal goed. en <hums> toen? <hums> uh, nou ja, wat alle meiden van 16 doen, giebelen. En wat doen we nu? Dus we zijn naar beneden gelopen. Uh, de bus uit en uh, heel hard weggerend. Oh echt? Ja. Het was zo, je kon niemand die zei, hé, hey, hallo, wat gebeurt hier? Nee, ja, er waren wel mannen die wat vreemd keken van, wat moeten die meiden hier? Maar niemand is ons achterna gekomen, dus we zijn gewoon heel hard weggerend. Oké, okay. um, ik, ja. Ja, ik dank jou dat je je hebt gemeld, want uh, ja, jij bent de allereerste vanavond. Ik zoek Q-luisteraars die in de remise terecht zijn gekomen, of uh, met het Nederlands woord, het eindpunt. Ja, ja nou, nou, dit, dit, was, was, uh, eind, dit was absoluut het eindpunt. Dit was al het eindpunt, inderdaad. Ja. Uh, 09099596 over een bericht in de Q Music app. Volstaat, uh, dankjewel hè. Graag gedaan. Bruno Mars naar Ariana Grande bij Q Music. die in de remise terecht zijn gekomen. En daar is de volgende Maricia Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik ga er even weer snel eentje aftikken. Want ja, het, ja, de tijd tikt. Jij bent ook een keer in de remise terecht gekomen. Waar was het en wat gebeurde er? Jazeker, Dat uh, is inderdaad een keer gebeurd. Dat was uh, de bedoeling om een dagje te gaan winkelen. Hm? Uh, en uh, dat is onderbroken door een uh, tussenstop op de remise. We waren in een metro gestapt. Maar waar ja. met grote letters op staat en niet instappen. Oh. Oh. We woonden destijds bij een uitpunt van de metro... en dan gebeurt het, dan alleen zat de metro natuurlijk rechtstreeks doorrijdt. Ja? En dan was onze metro uh, zo reet de steltrem, ook ineens heel snel. Maar, Want de haltes bleven voorbij gaan, maar de, hij stopte niet. Maar, maar, maar de haltes bleven vooruit gaan, maar er was niet al aan de voorkant... dat je dacht, wat zitten er weinig mensen in deze metro. Nee, daar ben je helemaal niet even stilgestaan. Nee, je dacht je shoppen natuurlijk, alleen maar aan het kleppen. En dan... Ja, natuurlijk. <laughs> Kom je aan het einde pas erachter... Als je, en hoe lang heb je daar gezeten? Ja, ik denk dat het een stuk of elf, half dus om en nabij zijn. En ja. toen uh, stopte hij op de remise. Ja, dan zijn we uitgestapt, uiteraard. Gelukkig. Ja. En toen zijn we naar de medewerker toe gelopen. Van, nou ja, sorry. Die dacht volgens mij ook van: wat kunnen jullie hier doen? En die heeft ons keurig netjes op het eerstvolgende station afgezet met zijn eigen auto. Ah, oh, dus dat dan was allemaal weer erg super netjes. Super vriendelijk, inderdaad. Ja. Oké, okay. um, okay. uh, nou, ik ben op zoek naar één Q-luisteraar: uh, 09099596. Bericht in de q music app en wie geen. Oké, okay, dankjewel. Bye. gedaan, fijne avond. Hoeveel uh, tijd heb ik eigenlijk nog? Mm, even kijken, ja. uh, 16 minuten nog. Krijg ik uh, van de jury, hè? Zo'n 3Q-luisteraars en 33 minuten, 16 minuten. Scoop. Na zomer, 12 tot 12 het. Now give it Ja, ik ben op zoek naar uh, Q-luisteraars die in de remise terecht zijn gekomen. Nanda, goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, ja, ook in de remise terechtgekomen. Ja, dat klopt. Ja, de, wat ellende, Nanda. Wat verschrikkelijk. Zometeen ja. alles, alles weten. Want we hebben een bus, we hebben een metro, we zijn nu in de trein. En hoeveel kilometer was jij verwijderd van de bestemming waar je moest zijn? Een uh, kilometer of 25. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn...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 Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Ik wil van auto Ik wil van mijn auto af.nl Is dat uh, jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuitenbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuitenbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je daar echt per streep. Ik, ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl. Ontdek met Villa4U hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no time op de piste in de krakend verse sneeuw. Boek op villaforyou.nl. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh, cocoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt, zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for every party. Boek nu wintersport bij Villa for You. Unieke vakantiehuizen. Ski you soon. Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Praag, Las Vegas. Of Bali? Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. 18 plus speelbrust. Ja, echt serieus? Oh. oh, Wat een geld. 1000 duizend. verdikken verdikkelaar. Ben jij de volgende postcode winnaar? Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Fans van extra, extra veel voordeel opgelet. Verse XXL blauwe bessen, 500 gram, nummer maar 349. En we plakken er XXL gouda kaasplak alvast. 600 gram, ook maar 349. Fans van voordeel, Aldi. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl En fans van extra extra schone vaat in de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Oena Vaatwastabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van Voordeel. Aldi.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 Bij Ikea vind je alles om heerlijk te tafelen. Van pannen om de familie mee op te trommelen... tot uitschuiftafels zodat iedereen kan aanschuiven. Aan tafel komt alles samen. Ikea, een wereld aan ideeën. Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl Joey van der Velden. Met zometeen Morgan Wallen en Tate McRae eerst Damiana David. Q-Sounds battle with you. You look like someone I know.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 de finale opstarten. Ik ben op zoek naar Q-luisteraars die in de remise terecht zijn gekomen. De grande finale van de 3 in 33 minuten. Nanda, goedenavond. Goedenavond met Nanda. 25 kilometer uit de richting. Ja, dat klopt. Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, ook in de remise terecht gekomen, Nanda. Ja, zeker. Ja, nou, voor de draad ermee. Waar, waar ging het mis? Uh, nou, Ik ben met een vriendin in Amsterdam geweest om uh, te winkelen. En we zijn in de trein gestapt naar Breda. Ja. We moesten daar in Leiden uit... En we zaten lekker te kletsen. En op een gegeven moment is er in die trein wel iets omgeroepen. Maar we waren nog niet de blijde. Dus we hebben helemaal niet geluisterd naar dat omroepbericht. En uh, nou, die trein die gaat weer rijden. En er waren wel mensen uitgestapt. Maar er is niemand die tegen ons gezegd heeft dat we eruit moesten. En op een gegeven moment stopt die trein. En wij kijken naar buiten. Hm, en? Dit is geen station. Nee? Uh, wat is dit? Nou, stonden we stonden op een of andere opstelterrein, ja, ergens buiten Hoofddorp. <laughs> uh, Hoofddorp schoonmaker, ook. Ja, en de schoonmaker die kwam uh, de trein in en die schrok zich rot. Die had ergens gezegd, wat doen jullie hier? Ja. Dus die, uh, die is iemand gaan bellen van, joh, ik heb hier twee uh, meiden die uh, hier niet horen. Nou ja, we moesten maar in de trein blijven en de trein zou we weer terug naar Hoofddorp gaan. Alleen daarna gingen jullie terug naar Amsterdam, dus nee. moesten we in Hoofddorp wel uitstappen. Ja. En toen heeft mijn vriendin toch haar vader maar gebeld. Ja, wij gierden ondertussen van het lachen. Want ja. het is natuurlijk heel grappig als jij in een trein stapt en je staat ineens ergens. Er is, minuut, op, op, op uit het rangeerterrein, dat je het ook, ja. waar ben ik, waar ben ik? Ja. Nou, applaus voor de vader. Want die, ja, die vaders doen het toch altijd met die redden. Uh, Nanda, ik ga je voorstellen aan Marisha. Hallo Marisha, welkom terug. Hey, hey, goedenavond, jury hi waar was, waar was jij ook alweer vastkomen te zitten in de remise? Uh, uh, ja, van Rotterdam naar uh, Capella Ja, ook helemaal echt licht uit, toch? Het ging helemaal mis, daar. Yes, ja, klopt. Uh, Yvonne, hallo Yvonne, jij bent er ook weer. Ja, hallo. Waar uh, zat jij in de remise? Uh, in Londen. Ja, dat ook opeens ging de hoeken om. Het was klaar. Het was de busrit uh, was voorbij. Uh, dat betekent dat ik drie Q-luisteraars heb gevonden... die dus uh, bij het eindpunt terecht zijn gekomen. En dat betekent dat dit ook het eindpunt is van mijn zoektocht. De drie is compleet! Yes! Jullie krijgen van mij een Q-music prijspakket. Super, leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dat, uh, dankjewel. Uh, heb ik heb nog één vraag aan jou, Nanda. Uh, noem een liedje en ik draai het. Uh, nou, de uh, alarmschrijf vind ik wel echt heel lekker klinken. Dus uh, doe oh, die ja. maar een keer. Van, je, van Shakira. Ja. Ja, die, ga ik, die zou ik zo meteen even draaien. Uh, Zoe heet ie. Eerst Morgan Wallen samen met Tate McCready. This is what I want. I cute. She said, you don't want this art, boy. It's already broke. So me, everything she touched, just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she's gonna be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Ain't got a word about no trust issues with me. I got 'em too. I got them too. Now you ain't got a word about no extras. That's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight, and it won't be the worst thing. If this is all it is, and in the middle to be as far you never know Attempt, and we're turning the floor into a zoo A zoo Come on, keep it up It's fun if you're down to play And we're turning the floor into a zoo A zoo We're living a heat of time No chance to cool down Continuously confined What do we do? We're turning the floor into a zoo. Cue music. I had a dream. We were sipping a whiskey need. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Ga je zo meteen iets laten horen. Dat komt van het linkje dat ik de afgelopen 24 uur het vaakst heb doorgestuurd naar vrienden, kennissen, familie, wie het maar wilde hebben. Als je het linkje ook wilt hebben, dan kan je me even een berichtje sturen in de Q Music app. Dan krijg je ook het linkje waar dit over gaat. Als je niet denkt, nou Joe, we hebben wel gezin in wat ik ga doen. Laat maar gewoon even horen. Nou, ook goed. Ga ik zo meteen doen na deze. Nummer 1 uit de top 40: Feto of Ophelia Taylor.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 Voor iedereen die toe is aan wat anders... tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Wekamp. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Hé hey, jij daar! Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer! Zet vandaag de stap met... Hey, de Samen succesvol starten. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie... terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus?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 Nu bij Spar Food Club. Een focaccia, mortadella of serrano ham van 6,95 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw spar in de buurt. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja.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 The arts, the arts, Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Hé, hey, dat is Tom die net parkeert. Hey. Oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan? Of... Hey, stop met dagdromen en start met een erkende MBO of HBO opleiding bij LOI. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOI, groei door.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 minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. ook voor de voorwaarden. Promovendum. verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl ZZP De coöperatieve Rabobank, onze bank. Ik wil van een auto af.nl Ik wil van mijn auto af. Ik wil ik wil van mijn auto af.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 de Musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je tickets via Moulin Rouge Musical.nl. Nu bij Plus euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Hak Groente per stuk 1 euro. En Becel Light, Original en Romig per Kuip ook voor maar 1 euro. We doen het je mee. Plus. <middels> exact goedenavond. Het Q Music News krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedenavond.